Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Oekraïne is van plan de voetbalcompetities in augustus weer te hervatten. De voorzitter van de Oekraïnse Voetbalbond heeft tegen persbureau EP gezegd... dat hij dat heeft afgestemd met president Zelensky. Alle competities werden stilgelegd na de invasie door Rusland, maar volgens voor de voorzitter is hervatting belangrijk om de zinnen van de bevolking te verzetten. Onduidelijk is nog in welke delen van het land er weer zal worden gevoetbald. Volgens de bond wordt dat nog besproken met het leger en de regering. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat er geen slachtoffers meer liggen onder de trein die vrijdag ontspoorde in Beieren. Gistermiddag werd de vijfde dode geborgen en aangenomen wordt dat het daarbij blijft. Er zijn nog wel zeven vermisten, maar waarschijnlijk zijn zij ongedeerd en hebben ze zich, zij zich nog niet gemeld. Al kan het zijn dat ze in het ziekenhuis liggen en nog niet zijn geïdentificeerd. Het ongeluk bij Garmi's Partenkirchen is waarschijnlijk veroorzaakt door een technisch defect.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 nadat een privévliegtuig in de buurt was gesignaleerd. De piloot die, dat, die het vliegverbod negeerde zou een vergissing hebben gemaakt... maar wordt nog verhoord. Het presidentiële echtpaar werd het voorzorg met een kolonne auto's geëvacueerd. De Bidens keerden weer terug. Toen bleek dat er geen gevaar was.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 Goed. Bijzonder toch dat ik alsnog naar glinstering zoek Op plekken waar ik eerst nooit keek Het is gek, maar juist in alle diepste talen vind je de moed.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 I'm just a simple girl in a high-tech digital world. I understand, the powers rule this land. This ain't Jay's big butter's boss. Kate Moss can't find a job in a world of postmodern fad. What was good? You want me? Het uitzicht van zon zee Zandvoort en zomerhit Did someone send you roses? Did someone send you letters?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 Je bedoelt die ja. ene die je laatst ging volgen op de craft? Ja, die laat zien, hoe maar blief. Oh, die shit, ouwe, dat is tenminste niet. Maar goed, die je binnenvliegt is goed, dan haal ik vast een bitter Kijk ons nou, we zijn weer te bij af. We lijken wel weer 18 jaar, nu snap ik waarom de zaai is afgeknapt Kijk ons nou, we zijn weer te bij af. Het mooiste meisje van het is bijeenander, want tussen ons is er iets te veranderen. de ons is er iets te veranderen. Hey, breathe, schijn we niet een tikkie te aantrekken? Nee, joh, neem het leven als de Kia met een korreltje, zag, je. Je hebt gelijk, maar.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 Meisje, de mooiste meisje van de klas is bij een ander, maar tussen ons is er niets te hadden. Hey. Hey -hey -hey -hey -hey -hey. Maar tussen ons is er niets te hadden, hey. we zijn nog steeds gewoon hetzelfde. We zijn weer terug bij half. We lijken wel weer 18 jaar. Nu snap ik waardoor zij is afgeknapt. Kijk ons nou. We zijn weer terug bij half. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er niets veranderd. Ik Keep calm, put your feet back on the ground.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 Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. you will not go you one more now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 I got a